Die ventreegen met het NOS-journaal. In Tripoli is het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi helemaal in handen van de opstandelingen. Vlakbij wordt volgens berichten nog wel gevochten. Op het uitgestrekte complex waren meteen na de inname vreugdeschoten te horen. De gebouwen worden uitgekampt in de hoop Gaddafi te vinden. Die zou zich al die tijd in zijn hoofdkwartier hebben schuilgehouden. Honderden opstandelingen hebben kort na de inname van het complex een wapenopslagplaats opengebroken en leeggehaald. Ook elders op het terrein zijn ze aan het plunderen geslagen. Intussen denken de opstandelingen al na over de berechting van Gaddafi. De Libische VN-ambassadeur heeft gezegd dat hij in principe in Libië terecht moet staan. Er zal volgens hem met het VN-hof in Den Haag overleg worden gevoerd waarvoor Gaddafi precies zal worden vervolgd.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 Souskaan is opgelucht dat de zaak voorbij is. De afgelopen maanden waren een nachtmerrie voor mij, mijn vrouw en mijn familie, zegt hij in een verklaring. Hij bedankt zijn vrienden in de VS en Frankrijk die in zijn onschuld zijn blijven geloven. En de duizenden onbekenden die schriftelijk blijk gaven van hun steun.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 Het weer, een enkele regen- of onweersbui, later op de avond droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgenmiddag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt dan tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, D. Zee. Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu in Zandvoortse Zaken.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 kan je vertellen Patrick, hoe ben je zo uh, in de vis beland? Nou, toen ik, uh, toen ik jong was, dan, uh, zullen heel veel Samptse jongens hadden, hebben, uh, heb ik ooit een seizoenbedrijf bij, uh, bij Vis van Floor gewerkt. Dat was mijn eerste aanraking met uh, een met viskarretje. Um,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 Ja. In 1999 en de vergunning was voor mij, alleen toen maakte ik nog deel uit van het uh, kroon uh, gebeuren. En meneer Kroon die heeft me heel veel bijgebracht uh, hoe alles werkte en vooral uh, nooit opgeven, altijd blijven gaan <tie> naar het strand. Wat voor weer het ook is, hij stuurde me gewoon weg. Ook al was mijn kar, maar ik ging helemaal aan de hand, aan de hand van meneer Kroon en daar heb ik heel veel van opgestoken. Uh, ging ik naar het strand en dat heb ik uh, tot 2000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 dus uh, we hebben totaal geen klagen hier waar we hier nee. en wonen en werken. Nou en je hebt een hele nieuwe car zag ik ook. Hè? Sinds wanneer ja. heb je nou, een car? Sinds ik deze kraam in. Uh, ik, ik kocht in 2002 een plekje in. Uh,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 ja, of zitten we nu? 2009, dan heb ik een uh, tweedehandskar. 2009, toen heb ik uh, deze, uh, twee terug, deze kar uh, hm. gekocht. Dat is een jaar leeftijd dus oh, okay. besteld oh. in 2008. <laughs> ja, het is helemaal maatwerk oh. en dingen. Je moet zelf alles aangeven hoe je iets hebben wilt met z'n kar. En oh, dat valt wordt uit. helemaal naar je eigen specifieke wensen ja. besteld. En die karrenbouwers, die, die hebben een ploeg werken van een man of twintig.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 30% gestegen moet ook wel met de aanschap voor zo'n hmm. nieuwe kraan. want het is een... Uh, het zal wel dure investering ja, mag ik vragen wat zoiets kost? Je hebt bijna, bijna een eengezinswoning ervoor, waar, dus de, schrik, de schrikken bevangen van die bedragen tegenwoordig. Heftig, ja. ja. dat is heel heftig, maar ja, aan de andere kant, ik verdien uh, gelukkig mijn geld omheen. Het gaat uh, ja, voor het gaat, gaat het goed. Dus, uh, nou wel. Maar niet stil blijven zitten en... Uh, ah.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 Krijgen ze een stempelkaartje ervoor, mm. net als een oude buskaart? Ja. En hier, daar hebben ze recht op, tien. Ja, op tien haringen. Geweldig. Dus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 Ik zeg, een haring koop je toch niet in op prijs, man. Ik zeg, een haring koop je in op kwaliteit, niet op prijs. Ja. Ik zeg, daar snap ik helemaal niks van. Ik zeg, dus ja, daar kun jij me niet mee overtuigen. Nee. Ik zeg, maar ik nodig je uit. Ik zeg, ik heb een haringproefreis. Jij denkt dat je een hele goede haring hebt. Neem de duurste haring mee. <laughs> ik zeg, maar anders win je het niet van je collega's. Mm. Ik zeg, maar haring die Die selecteren wij alleen maar ja. op de kwaliteit, niet op prijs. Dus ja, de prijs is een en alles. Ja. ja, de prijs is ondergeschikt bij een haring. Dan de kwaliteit. Dus dan zet ik vier verschillende soorten haringen neer. Ja. A, B, C, D. Achter, oh, iedere, okay. achter iedere tafel hmm. staat iemand anders. Een personeelslid van me. Er ja. staat iemand te snijden. Okay. Vorig jaar zijn er 1400 100 haringen doorheen. Gaan de Zo. mensen die een haringstrip hebben. <lacht> die krijgen een gratis uitnodiging. Die haringen ja. ze die dag niet te betalen. Ze okay. krijgen een, bij binnenkomst krijgen ze een, een stemboejet. En dan moeten ze aangeven welke haring ze het lekkerste vinden. En hun mening omschrijven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 Voor die mensen iets terug doen. En dan vind ik hebben we het met z'n allen graag te veroveren ons beste, ja. mevrouw en allemaal om zo'n groot feestje neer te zetten. Ach, ik, beeldig, heb, ik heb geen ja. slager, kaakboer of andere Pisboer <grijg> die dit doet. Nee, maar dat is maar uniek. Dit, Een, een, een, een haringproefrij is niet. Ja. Je kan koekelen wat je wil, een bestaat in het hele land niet. Kaaringproefrij oh. bestaat, wijnproefrij, maar een haringproefrij is echt niet. Het ja, enige die het doet, doet, is de algemeen dagblad. Maar dat is uh, verschillende visboeren. Maar geen één visboer die zegt nee. vier verschillende soorten neer. Maar als, als jij nu een haringje vanmiddag haalt, bij mij in de kraam of mm -hmm. bij Flora aan de kraam, ja. of op het pleintje in het dorp. Iedere haringboer heeft mm -hmm. een andere haring. De oh. een is wat harder, de ander is wat ja. zachter, de andere is wat milder, de ander is wat zouter. Het ligt ja, ze gevangen zijn. Uh, hoe lang uh, heeft het geduurd voordat ze verwerkt zijn? Hoeveel pekel is er in het emtje gegaan? Mm -hmm. Dus daar is heel veel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 Hoe ik hem wil moet, moet er mooi uitzien. Het is een visitekaartje van ja. wat mijn kraam ja. is. Mijn schotels denk ik dat ik uh, 20% onder de prijs van de collega zit. Ja. En uh, een visschotel is niet het, hetgene waar ik iets zwaar op wil, of, of zwaar, maar waar ik denk van daar moet een, een bepaalde winstmarge op zitten. Nee, een visschotel ja. is een visitekaartje voor mijn zaak. Ja. Als mensen met kerst of wat voor feestje dan ook een ja. visschotel voor mij op tafel zetten. Ja. En het is alleen een reclame stukje, hoe mijn schotel eruit ziet, hoe mijn mm. spulletjes smaken, hoe mijn garnades smaken, hoe mijn haring smaken. Het is gratis reclame. Dus die ja. schotel is niet een, een, een winstpakker of een, uh, een bepaalde winstmarge zit er aan vastzit. Mm. Ik zie een visschotel is een reclameding wat mensen ja. op tafel zitten. Ook waar heb je die schaal vandaan? Bij de CBWin. Ja. Prima, zitten tien ja. mensen op zo'n feestje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 En waar haal je de vis vandaan? Want we hebben hier geen vissersboten meer in Zandvoort. Hoe lang is dat wel niet geleden? Ja, <laughs> dat heb jij ook niet nee, meegemaakt. Dat kan ik heb ook niet meegemaakt. <laughs> maar, nee, maar. De, uh, op Zandvoort heb je zoveel vis, viskramen, een Vloer, Kroon. Uh,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 Maar ja. Nou bedankt voor het interview. Voor het Dankjewel. geweldig. beste. Dankjewel. je wel. <laughs> estando terradome curvas me vem dar me faz levar os teus me ZANG ja. Die Last verschwunden, ins tiefste meer versinkt. Sein Tod hat dir das Leben. Manchmal fanden wir auch hin, denn fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und Geleb, dein Weg ist manchmal. himmel schwarz und regnen voll dein dan stern dann schrei zu je. Zie